Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Op de Noord-Aanvaring gekomen. Een van de twee, een Nederlands vrachtschip, is gezonken. De twaalf opvarenden zijn gered. Het gezonken schip steekt voor een deel nog boven water uit. Het heeft geen gevaarlijke lading aan boord, wel drijft er een oliespoor op zee. Het andere schip, een tanker met vloeibaar gas, is beschadigd en wordt naar Zeebruggen gesleept. De oorzaak van de aanvaring op de Noordzee is onbekend. Slachtoffers van internetfraude hebben vaak het gevoel dat ze tegen de muur oplopen als ze er een melding van maken. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met slachtoffers en de fraudehelpdesk. Elk jaar zijn er zo'n 43.000 aangiften van internetfraude, waarbij criminelen gebruik maken van andermans identiteit. Volgens de fraudehelpdesk wordt daar te weinig tegen gedaan. In de Amerikaanse staat South Carolina is het dodental van de overstromingen opgelopen tot tien. De afgelopen dagen heeft het zwaar geregend in het gebied... doordat veel wegen zijn volgelopen met water... en sommige plaatsen alleen nog bereikbaar per helikopter. Zo'n 40.000 mensen zitten naar schatting zonder drinkwater. In een asielzoekerscentrum in de Oost-Duitse stad Saalfeld... is een dode man gevonden nadat er brand in het pand was geweest. De politie wil niet bevestigen dat de man door de brand om het leven is gekomen. Ook wordt er niets gezegd over de oorzaak van de brand. Voor ons Duitse media is het slachtoffer een jonge man uit Eritrea. Bij een nieuw Albert Heijn-filiaal in Amsterdam moeten klanten alles zelf scannen en afrekenen. Het is voor het eerst dat Albert Heijn een supermarkt opent zonder kassiers. Er zijn al wel wat kleinere aha-to-go-winkels waar geen kassiers meer zijn, maar nog geen grotere filialen met uitsluitende zelfscan-kassa's. In meer dan 200 winkels kunnen klanten zelf kiezen of ze de zelfscan gebruiken of bij een gewone kassa afrekenen. Het weer vanochtend wordt het langzaam droger en is er soms wat zon. Smiddags hier en daar wat buien, soms met onweer. In de avond trekken de buien naar het noorden weg en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is het druk en de meeste vertragingen op de A1 richting Amsterdam tussen Laren en Muidenberg. Op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg over 11 kilometer. Op de A7 Hoorn aan langzaam rijden tussen A. Hoorn en Weide Wormer. Op de A9 naar Amstelveen vanuit Alkmaar voor Battenverdorp 9 kilometer. Op de A13 Rotterdam-Den Haag ongelukken in beide richtingen bij Delft-Zuid. Vanuit Rotterdam staat 6 kilometer. Vanuit Den Haag naar Rotterdam vanaf Prins Klausplein 8 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 9 kilometer na een aandrijding. Op de A15 Rotterdam-Europoort is de Botlektunnel dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen staat 8 km file vanaf Rotterdam-Charloos en het verkeer kan omrijden over de U25. A27, Breda-Gorkum, over 13 km file rijden tussen Hooipolder en Industrieterrein Avelingen. A27, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Utrecht-Noord 13. A28, Zwolle-Utrecht, voor Soesterberg 6 kilometer. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A44 en N44 loopt het vast in beide richtingen bij Wassenaar.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 Try to make you change. Just hold me together. Tell me.